Het programma van Mario Zandvoort, Zandvoort uit Zandvoort is er weer tijd voor Zandvoort op zaterdag. Een hele goedemiddag. En dit programma begonnen we met muziek in 1984. Dat was Windjammer en tossing en turning. Voor Zandvoort en de regio. En ook goedemiddag, Albert Jan, welkom. Uh, goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Ja, welkom van een wat uh, grauwachtig uh, gasthuisplein. Ja, hoor, het is weer tijd. Drie uur live vanaf het gasthuisplein. En wat gaan we allemaal doen? Ja, uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houdt u pen en papier bij de hand. Want wellicht dat u zegt van hé, hey, daar zou ik wel naartoe willen. Dan kunt u dat gelijk even noteren in en rondom Zandvoort. Uiteraard rond de klok van half drie het weerbericht. En ja, ja hoor. hij is terug. Hij is weer terug. Lex van der Hoorn, onze enige echte Zandvoortse weerman. Hij zal uh, het weerbericht weer van mij mogen overnemen. En het kan er alleen maar op vooruit gaan. Dat wou ik zeggen. Dat dacht ik al. Uh, rond de klok van half vijf, uiteraard het dier van de week. En die luistert naar de naam JD. Het gedicht van de week, hoe kan het ook anders? Het gaat natuurlijk over Pasen. We hebben natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We gaan rond de klok van kwart over twee voor het eerst schakelen naar het circuitpark Zandvoort. Want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen. En die zal een voorbeschouwing houden over de paasraces, Wat we daar allemaal zo kunnen zien en voorbij zien kunnen scheuren. Uiteraard Zandvoorts nieuws. Voor de rest nog veel meer nieuws, veel muziek. En we beginnen al met een verzoekje. Hè? Ja, we hebben ruimte voor verzoekplaten, ook vanmiddag. En deze gaan we voor de dames van uh, Primera uit Zandvoort draaien. Hier is Roy Oberson. Every time I love Looking to your loving eyes, I see love that money just can't buy.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 Die laat je in een waarde Vijftien miljoen mensen op een hele kleine stukje Geen chef die echt de basis is, gordijnen altijd open zijn, lunch een broodje kaas is. Een land vol van verdraagzaamheid, alleen niet voor de buurman. De grote vraag die blijft altijd, waar betaalt hij nou zijn huur van? Een land dat zorgt voor iedereen, geen hond die van groot weet, met nazi ballen in de muur.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 En dat was Fluitsma en Fontijn en 15 miljoen mensen. Wat gaat er aankomende nacht gebeuren, Albert-Jan? Ja, luisteraars, voor diegenen onder u die het wel weten... maar vaak vergeten en die het niet weten, even het volgende. Want vannacht is het weer zover, want er gaat namelijk de zomertijd weer in. Om twee uur vannacht gaat de klok een uur vooruit... en duurt de nacht dus een uurtje korter. Sinds 2002 slaan alle landen in de Europese Unie... op het laatste zondag van maart één uur over... Dat gebeurt in alle lidstaten op hetzelfde moment. Wereldwijd verzetten in totaal ongeveer 70 landen twee keer per jaar de klok. Sommige niet-EU-landen doen dat eerder of later dan eind maart. Door de zomertijd blijft het s'avonds één uur langer licht. En in de ochtend blijft het juist iets langer donker. In 1977, vier jaar na de oliecrisis van 1973, voerde Nederland de zomertijd definitief in. De maatregel moest energie besparen. Doordat het s'avonds langer licht blijft... wordt er minder stroom gebruikt voor verlichting, was het idee. Tussen 1916 en 1945 was de zomertijd ook al van kracht. De zomertijd duurt tot het laatste weekend van oktober. Dan begint de wintertijd en gaat de klok weer een uur terug. Dus luisteraars, vergeet u het niet. Voordat u naar bed gaat, vanavond even alle klokken vast één uur terug. Uh, nee, vooruitzetten. Zie, dan begin ik nog zelf ook in twijfel. Vooruitzetten, want de nacht duurt één uurtje... Ik ga de mensen nog meer uh, misleiden met deze plaat, Albert Jan. Turn back the clock. <laughs> ja. Nee, dat moet je dus niet doen. Hè? Hij moet nee. een uurtje vooruit. We hebben de zomertijd weer uh, in Nederland. Dus de klok een uurtje vooruit zetten vanavond om uh, vannacht om twee uur. Hier is de CEO van John de Johnny H. Yes. De misleiding is groot bij Zandvoort op zaterdag vanmiddag. Aankomende nacht moet je de klok juist een uurtje vooruit zetten. Dus geen turnback back the clock. Johnny hoorde Johnny H.S. en inderdaad de single turn back the clock. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV op kanaal 45. En kijk je digitaal dan ga je naar kanaal 40. Is je Jason Mares. Do you hear me talking to you?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 Lucky I'm in love with my best friend Lucky to have been where I have been Lucky to become The music Voor de jarige collega's van de vinyljaren. Oh ja, dat ja. is je woensdag jarig? Ja, uh, luisteraars, uh, ons programma op de woensdagmiddag van 2 tot 4... gepresenteerd door Ruud Jansen en Angela de Koning. Oké. Okay. Uh, die draaien daar dan 2 uur lang vinyl. Dat programma bestaat aanstaande woensdag de 3 jaar alweer. En dat gaan ze vieren. En wel heel heugdelijk vieren. Met een live uitzending van 2 uur tot 5 uur. Live vanuit Café 4 en dan alleen maar vinyl. U bent als luisteraar van het programma en van CFM... van harte uitgenodigd om langs te komen... maar neem dan ook wat vinyl mee... zodat Ruud dat op de draaitafels kan zetten... en voor u kan gaan draaien. Nou, ik sprak van de week iemand die zag de poster hangen... over de vinyljaren, drie jaar in Café 4. Die zegt, ik heb nog 500 LP's, ik neem ze alle 500 mee. <lacht> Die nou. zeg nou dat is ook weer een beetje overdrijven. Maar... Nou, gewoon even de programma leiden. Mag rustig een uurtje langer duren hoor. Oké, okay, helemaal goed. Maar goed, luisteraars. Aanstaande woensdag van 2 tot 5 live het programma De Vinieljaren Gepresenteerd door Ruud Jansen en Angela de Koning. Live vanuit Café 4. Schrijf het op en ga op zoek naar Viniel. Zometeen het CFM weerbericht met Lex van der Orde, Maar eerst Nickelbeck. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired to living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling And this is how you remind me This is how you remind me Of what I really am This is how you remind And they killed you in a poor man stealing and this is how you remind me This is how you remind me Dit was eigenlijk weer een verzoekje. Ik draai hem speciaal voor mijn collega Albert Jaffos. Omdat hij helemaal wild wordt van Nickelback, toch? Dank u, dank u. Graag gedaan. Zeer erkennelijk. Het is bijna half drie. We gaan hem doen. Het CfM Weerbericht. En we zijn zo blij, en we zijn zo blij, want daar is er weer. Goedemiddag, Lex van de Oren. Goedemiddag, Rob. Dat ja, wordt, kijk. We hoort weer even wennen. Eindelijk weer uh, die warme stem voor jou op de radio. Rob. Oh, heerlijk. Heerlijk, goedemiddag. goedemiddag. Welkom thuis. Dankjewel. Uh, het weer, hè? Ja, ja. ja nou, ik, de, ik denk daar komt nog een verhaal, maar. Het zonnetje gaat schijnen, ja. jij bent er weer. Dus... Ja, precies, het zonnetje in huis. We gaan de goede kant op. Ja. We hebben dus vandaag een, een wisselend bewolkte dag met opklaringen. En Heerlijk zeg, dat is voor <laughs> <laughs> En kans op een sneeuwbui. Nou, het ging even dreigen zo, rond 12, maar er, er kwam niks naar beneden toe. De, de, de buirader gaf dus wel uh, een, een buitje aan, maar er kwam niks. Maar dat kan vanmiddag ook nog wel gebeuren hoor. En er staat een matige noord noord wind. En de maximumtemperatuur die komt uh, uit op ongeveer 4 graden. En dat is het op dit moment. Nou, morgen verandert er eigenlijk helemaal niks of weinig. Wisselend bewolkt met opklaringen en kans op een winterse buik. Met een matige noordoostenwind en de temperatuur net als vandaag 4 graden. Dus het weer van morgen lijkt heel erg op die van vandaag. Maandag. Ja. Tweede paasdag. Tweede paasdag. Veel zon. Yo. Ja. Maar de temperatuur gaat er niet echt veel voor op vooruit op vooruit hoor. Het wordt een, een graadje of 5 bij een uh, matige noordoostenwind. Maar ik kan je wel vertellen, uit het, de wind komt uit het noorden en als je dan uit de wind gaat zitten, dan zit je automatisch in de zon. Dus, dus het is terrasweer uh, maandag. Terrasweer en strandweer en circuit weer. Ja, precies. Dus helemaal niet gevrek. Dinsdag neemt hetzelfde als maandag, veel zon met een matige noordoostenwind en de temperatuur die gaat. Een graadje weer omhoog. Kijk. Naar de zes graden toe. En dan, uh, dat heb ik uh, niet genoteerd, maar de woensdag is ook zonnig. Ja. Ja. ja. Ik, ik heb afgelopen maanden alleen maar ellende verkondigd hier op de radio. van. Ik slecht. wou het zeggen. Slecht. Ja, maar ik stuurde jullie toch een sms'je ja. met de, de tekst van uh, ik kom... Uh, deze, deze dag weer terug en misschien helpt het. Nou. Ja, nee, ik ben heel blij met je Lex, want <laughs> uh, ja, die Albert-Jan heeft wel zijn best gedaan, moet ik eerlijk zeggen, met het weerbericht. Alleen het weer werd er niet beter nee, op. Nee. Maar ik heb nog een, een bijzonderheidje. De zeewatertemperatuur. Die was vorig jaar, om deze tijd, 9 graden. Nou, dat is vrij normaal. Maar we zitten nu op 3,5 graad. Het is minder dan de helft. En, dat, en ik heb dat in een grafiek gezet en dat kan je zien op mijn, uh, op mijn website www.meteopagina.nl. En daar staat een grafiek van de afgelopen jaren. En van dit jaar natuurlijk. hè. En dan kan je echt zien de afwijking ten gevolge van de kou. De zeewater wordt gewoon opgewarmd door de temperatuur van de lucht. En die ja. is de laatste tijd ontzettend laag geweest. Het is wel misschien wel leuk om te kijken op www.meteopagina.nl. Je, het weer staat ook op internet. Dus op www.meteopagina.nl. Slechts mobiel. Kan ook nog. Oh, ja. Ja. Voor buiten de deur. Uh, op televisie als je thuis bent. Op de kabelgrond. Kanaal 40. Kanaal 40. Of 45, 45 analoog. Precies. En dan ook nog op Twitter. Ja. Op Twitter. Meteopagina. Het dus, Meteopagina. Dus je kan nooit meer zeggen, ik weet niet meer wat voor weer het wordt. Dus luisteraars, u kunt onze enige echte Zandvoortse weerman volgen op Twitter. En kan nog één keer een Twitter-account noemen. Het Meteopagina. Nou, uh, alle Zandvoorters bij deze opgeroepen om zich aan te melden en uh, de, onze weerman te gaan volgen via Twitter. En uh, het is morgen zomertijd, hè? Oh ja? Ja, je moet opblijven tot twee uur s'nachts. Ja. Oké. Okay. En als het dan twee uur is, dan moet je je klok hier een uur vooruit zetten. En dan mag je erbij. En dan ben je bij de tijd. <laughs> ja, altijd bij de tijd, hè. Het Lex, lekker uh, zetten. Ja, jij bent ook gelukkig weer helemaal bij de tijd. Dank voor vandaag. En volgende week gaan we weer uh, rond half drie spreken. Als het helemaal weer is, zit je natuurlijk alweer op straat en moeten we weer gaan bellen. Ja, nou, ik verwacht het niet. Nee, hè? Nee. Oké, okay, zie we je weer volgende week weer in de studio. Dankjewel, Lex van de Hoorn. Maar wel een lekkere plaat nu speciaal voor Lex. Hier is Crowded House en what do we do? Wat is die Lex van de Hoorn altijd bepakt en bezakt, hè? Gewoon, hij heeft de Weather With Him. Ja, zo is het maar net. En die platen draaien we speciaal voor Lex van de Hoorn. Je kan Lex volgen via het Meteopagina, hebben we het over Twitter... of ga gewoon even in de internet naar www.meteopagina.nl. Oordes juist van Lex, zeewatertemperatuur is 3,5 graden hier in Zalvoort. Nog niet echt sprake van hot water... Maar er zit de groep uh, die deze paard maakt uit de jaren 80 wel over. Hier is Level 42, hard water. 3,5 graden, hot water, maar well, dat een beetje tegen hoor. Jorah 1984, de single van Level For en hot water. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, en we gaan naar het uh, circuitpark Sanford toe, naar uh, Willem van Denzen. En dan hebben we het over de paasreisers die dit weekend verreden worden op het circuitpark Sanford. En we hebben vandaag uh, de tests en de kwalificaties. Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag. Uh, vanaf uh, Sophie Park Zandvoort. Uh, Sophie Park Zandvoort, uh, dit weekend in teken van de uh, kruidvart, uh, gillette, paasraces. Uh, ja, races uh, die gehouden gaan worden in een uh, aantal klasses. Niet het uh, totale uh, Dutch Powerpack uh, is hier aanwezig, maar uh, toch wel een groot aantal. En dat noem ik uh, de Suzuki Spit Cup, uh, de Renault Clio Cup en ook uh, Dutch Powerpack is uh, ja, uh, de Burenko uh, Production Open. Daarnaast ja. hebben we dan ook nog. Uh, en het is een uh, leuke aanvulling, uh, ja, iets uh, met trucks, en dat noemen we de truckstar battle, dat zijn uh, ja, vrachtauto's uh, die tegen elkaar gaan racen en die doen dat niet op het uh, volledige circuit, die gebruiken uh, zoals het heet het uh, nationale circuit, het korte circuit, het circuit zoals dat een uh, aantal jaren gebruikt is. Uh, uh, dat het volledig niet uh, bruikbaar was. Uh, nou, die trucks uh, hebben we zojuist gehad. Die hebben uh, vrije trainingen gehad. Uh, trucks uh, die natuurlijk ook uh, heel wat meer olie meevoeren als dat uh, een uh, gewone auto of een raceauto doet. Uh, een van de trucks, uh, ja, die uh, begaf het op het rechte eind en uh, ja, verloren alle olie en die trok daar een uh, een aardige uh, oliesporen uh, van uh, tot en met uh, de Dajamboch gaan toe. Dat werd uh, netjes opgelost uh, met uh, Kattengrind en uh, dergelijke, uh, zoals we dat noemen. Daarna hadden we pauze. In die pauze zou uh, Daniel de Jong en uh, ja, uh, shakedown uh, geven aan zijn auto-GP-auto. Uh, -auto. Dat zijn de voormalige e uh, 1 auto's. Uh, een race die uh, later dit jaar hier gaat plaatsvinden tijdens de Masters. Daniel uh, onderweg in die auto. Een auto die uh, van de week pas uh, samengebouwd is uit uh, drie E1-auto's. Eerder had hij nog niet gereden, die auto. Ja, en uh, de auto lag nog niet helemaal goed op de weg. En ook nog eens een keer de kabelbanden en dat uh, geweldige holiespoor. ja, zorgden we er uh, heel hard voor dat Daan eigenlijk al een, een tweede rondje een spin maakte. En daarmee uh, klaar was uh, met de demo uh, van de auto-GP-auto. Uh, nou, hier hebben we vanmorgen uh, verder dan de vrije trainingen gehad uh, voor de eerder genoemde klassen. En zo dadelijk gaan we beginnen aan de uh, kwalificaties uh, voor de races. En uh, alle klassen die gaan uh, vanmiddag kwalificeren voor aankomende maandag? Ja, dat klopt. Uh, alle klassen, uh, ja, dat zijn er uh, een viertal, uh, die gaan uh, kwalificeren voor de races uh, van maandag. Ja, we zijn weer begonnen aan een nieuw seizoen. Zijn er al bepaalde coureurs die er boven uitsteken, die dit jaar heel veel kansen gaan maken in de diverse klasses? Ja, dat is eigenlijk nog te kort om te zeggen. Ja, wat er wel te zeggen valt, is dat we uh, heel magere startvelden hebben. Het is natuurlijk een uh, tijd dat het niet echt uh, het geld wordt oprapen. ligt uh, bij de bedrijven. Dat heeft ook zijn weerslag hier op de autosport. En uh, ja, we zijn toch blij uh, dat we van start kunnen gaan uh, met Paasen. En ja, ...omdat u erboven uitsteekt. Uh, het is uh, meer de gevestigde orde... ...die uh, nog wel een uh, plekje heeft... Uh, ...her en der... ...die uh, gaan uitmaken... Uh, ...wat er gaat gebeuren. In ieder geval tijdens de fase... ...in het lopend seizoen uh, zal er ongetwijfeld... Uh, ...in diverse klassen uh, nog wat uh, hamerst komen... ...maar vooralsnog uh, nu... Is dat uh, nog niet uh, iemand die uh, met kop en schouders uh, in welke klasse dan ook er uh, bovenuit steekt? Daarvoor is uh, eigenlijk één ochtend uh, met uh, alleen maar vrije trainingen het kort geweest om daarover te kunnen oordelen. Ja, we hebben natuurlijk het uh, team Bleekmolen in de diverse klasses vertegenwoordigd. Dus waarschijnlijk zitten daar ook wel de coureurs die het een en ander kunnen gaan presteren dit jaar. Ja, uiteraard, uh, noem je de naam op: Bleekmolen actief in de. Uh, Renault Clio met uh, onder andere Sebastian Blekemolen en uh, Michel Blekemolen zelf. Uh, daar rijdt uh, dit jaar ook uh, Ronald uh, Maureen in uh, Clio Cup. Daarnaast uh, zijn ze ook nog uh, actief uh, in de Suzuki uh, Swift Cup uh, met team Blekemolen. Daar uh, rijden ze uh, met uh, sponsoring Wel zijn en dat, ja, dat is een uh, invalide rijder uh, die daarin rijdt. Dat is uh, en die uh, is Gerard uh, de Nooy en die rijdt ja. voor Team bleek omhoog in de suzuki Swift. Oké okay, Willem, we gaan het uh, afwachten en komen straks uiteraard verderop in dit programma. Samvoort op zaterdag weer graag bij je terug. Dat is goed. En even blijven hangen aan de telefoon, want we hebben een plaatje voor je uitgekozen. Ken je hem? Ja. Kuikertje Piep. Ach nee, ja. ik ga hangen. Uh, ja, nee, meeluisteren, meeluisteren. En het is paas hè, dan mag dat hè, Kuikertje Piep. Dat, dat is waar. <laughs> Oké, okay. okay. hoi Willem. Oh, okay. uh, op de Sofots Radio jordi, The Age of Reason. En daarmee werd het alweer even voor drie uur. Maar we gaan het zo vlak voor drie uur nog even hebben over Facebook, Albertjan. Ja, niet alleen onze Facebook, uh, Twitter, Twitter account, allereerst de Twitter-account van onze weerman Lex van der Hoorn. We hebben daar de weddenschap al op geopend dat over een, een aantal weken uh, het aantal volgers zal zijn verdubbeld. Zo is ook een, uh, in Zandvoort een Facebookpagina uh, uh, erg populair. Want het nieuwste Zandvoortse hype op internet is de Facebookpagina Je voelt je Zandvoorter als... puntje, puntje, puntje, puntje. Deze pagina, geïnitieerd door Raymond van Duin, heeft in slechts een paar dagen bijna 3000 zeer actieve volgers gekregen. Die dagelijks hun herinneringen delen. De pagina is bedoeld voor iedereen die zand voor een goed hart toedraagt. Vooral herinneringen aan vervlogen tijden en foto's uit die tijd... worden met bakken tegelijk aan het internet toevertrouwd. Twee van de vaste volgers hebben nu het idee opgevat om een reunie te organiseren. Dat zal gaan gebeuren op zaterdag 13 april... schrijft u het vast in uw agenda, zaterdag 13 april bij Bitchclub 10. Alle leden zijn daar vanaf drie uur van harte welkom. Maar er zijn wel wat restricties. Zo moet men lid zijn van de Facebookpagina... moet men zich kunnen legitimeren... en wordt het lidmaatschap gecontroleerd. Er kunnen maximaal 500 leden bij Beatsclub 10 worden toegelaten. En om de geschiedenis van Haren in Noord-Groningen eh, niet te herhalen... zal er bij meer belangstelling worden uitgeweken naar een extra locatie. De organisatie is echter nog op zoek naar oud-barkeepers... uit de populaire cafés, dansings uit vervlogen tijden... die in toebeurten voor de drank willen zorgen. Ook zijn oude foto's meer dan welkom. Oud-barkeepers kunnen zich via Facebook aanmelden... bij Michel Konings en Ferry van Rey. Kosten? Heel simpel. Iedereen betaalt zijn eigen consumpties. En er is al besloten dat een gedeelte van de opbrengst naar een goed doel gaat. Stichting Kinderwens. Aanmelden voor de reunies. Uiteraard ook via Facebook. Ook via Facebook is meer dan gewenst in verband met het goed begeleiden van de opkomst. En het tijd tijdig maatregelen kunnen nemen indien nodig. Dus voelde zich Zandvoorter en zit u op Facebook. Ga naar de nieuwe Facebookpagina. En die is? Nog één keer... Die is oh. nog één keer? <laughs> ja. Je voelt je antwoord er als puntje, puntje, puntje, puntje. Oké, okay, graag tot zometeen na drie uur voor deel 2 van dit programma. I got enough for my mind That when she pulls me by the head She hasn't much to hold on to She keepin' count on her hand One, two, three days that I've been sleeping on. My side I finished kissing my dad So now I head back Up the stairs Thinking about where I've been I mean the sun was never Like this I wanna feel with the season I guess it makes sense Cause my life's become As rapid as a night Out in Los Angeles And I just wanna Stay in bed Used to, you know that I am home so darling if you love me would you let me know or come on.